Verder worden ze verdacht van inbraak in hun woning, autodiefstal en straatroof. Volgens de politie bestaat de totale groep uit zo'n 40 jongeren. De politie sluit meer aanhoudingen in de omgeving van Stadskanaal niet uit.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 De nieuwe Italiaanse premier Monti overlegt volgende week in Brussel met bondskanselier Merkel en president Sarkozy. Hij wil met de leiders van Duitsland en Frankrijk overleggen over de beste manier waarop de Italiaanse schuldencrisis kan worden aangepakt. Monti leidt een interim regering van vakministers zonder binding met een politieke partij. Het weer op de meeste plaatsen zonnig, hier en daar nog wat bewolking. Temperatuur rond 10 graden, morgen begint grijs en mistig, in de loop van de dag steeds meer zon. Dit was het en... Dit is Erwin de Hart van de ANWB. De file op de A1 Amsterdam Amersfoort bij Afrit Bunschoten van 4 kilometer. Ook op de A4 Amsterdam richting Den Haag tussen Roelof Arendsveen en Hoogmaade 3 kilometer. Er is een ongeluk gebeurd op de A4 Amsterdam Den Haag tussen Leidsendam en, en knooppunt Is één rijstrook dicht, er dus staat 3 kilometer file. Dan 2 kilometer op de A10 Amsterdam de Nieuwe Meer richting Koenplein voor de Koentunnel. De A20 Hoek van Holland richting Gouda voor knooppunt de Brekseplein 3 kilometer. En op de A28 Zwolle richting Amersfoort tussen knooppunt Hoevelaak en Leus.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 Ja, luisteraars, het is weer zover. De Euro Breakdown, jaargang 21, aflevering 46 van 18 november. Vandaag hebben we 20 stijgers, twee zittenblijvers, 15 dalers en drie nieuwe binnenkomers. Verdwenen zijn Lloyd featuring Andre 3000 en and Lil Wayne. Verdwenen is ook Hot Chill Ray. En als derde verdwijner hebben we de Red Hot Chili Peppers met The Adventures of Rain Dance Maggi. De snelste stijger deze week was Avicii met Levels. De snelste daler Olly Meurs, met Hard The Beat. En de langsgenoteerde Brianna met Man Down, al 16 weken in de Euro Breakdown. Ja luisteraars, niet de stem van George van Dam, want die is een weekendje uit, maar die van DJ Zorro. Dus we gaan ervoor. Gaat er iets mis? Het is niet aan uw toestel, het ligt echt aan mij. Dus twee uur lang Euro Breakdown op deze vrijdagmiddag live vanaf het Gasthuisplein. Weer 40 krakers uh, van de beste 40 nummers van Europa. Wij gaan daar echt even lekker voor zitten. En ik zou zeggen, zet je radio lekker hard aan. En ik zou zeggen, heb er veel plezier mee. De Euro Breakdown op niet betrouwbaar, maar wel origineel. George Van Dam. Dat mocht hij willen. Wij hebben vandaag de top 40 van Europa. Met niemand minder dan DJ Zorro, zoals ik al zei. Hebben we hebben weer 40 platen voor jullie uh, geselecteerd. Met natuurlijk, uh, we beginnen gelijk op 40 met LMFAO. Featuring Natalia Kills met champagne showers. En als je dan gaat kijken waar dat voor staat, LMFAO. Dan kom je uit op Laughing My Face Out Loud. Hoe verzin je het? Goed, we, de, we hebben een nieuwe binnenkomer en wel op 39. Dat is Ryanna. Nog geen twee maanden na de release van We Found Love komt Ryanna alweer met een nieuwe plaat. Aan tegenvallend succes in de charts kan niet, het niet gelegen hebben, want de Calvin Harris collabo knalde al snel wereldwijd naar nummer 1. Tweede single, You Da Don't, You Da One moet natuurlijk het nieuwe album Talk That Talk, dat volgende week uitkomt, nog even flink in de spotlight zitten. En met zo'n track moet het dan ook zeker gaan lukken. Luister naar Rihanna op 39 met Do Da One. Cause you know how to get me that, You know how to pull me back When I go running, running Trying to get away from nothing, yeah You know how to love me hard I won't lie, I'm falling hard Yep, I'm falling for you, but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 crazy, that's what happens Baby, when you put it down You shouldn't give it to me Good like that, shouldn't have Hit it like that, had me yelling Like that, didn't know you Would have had me coming back You the one that I'm feeling. You the one that I'm loving Ain't no other Niggas like no. no, you just one, one, one, one One, one, one, no, baby Just one, one, one, one I bet you wanna know Ja, dat was uh, David Giulietta uh, featuring Jesse J. Repeat. Dave Jetta behoort al jarenlang tot de top van de muziekindustrie. Een geoliede hitmachine wiens hits wereldwijd op dansvloeren te horen zijn. Hij werd onlangs tot nummer 1 DJ van de wereld uitgeroepen. Na de release van zijn nieuwe album Nothing But The Beat was men vooral aangenaam verrast door de vele samenwerkingen die het album rijk is. Na zijn vorige single Titanium met zangeres Sia wordt nu de single Repeat uitgebracht. Wederom een samenwerking met zangeres Jessie J. Gauw door naar nummer 34 en wie komen daar tegen? Jason Derulo met Fight For You. 34 was dat Jason DeLuro met Fight For You. Eén plaatsje daarboven, en dat uh, betekent natuurlijk dat 33, hebben de hoogste binnenkomer van deze week. En dan hebben we het ook over Tayo Kroes. Dat Tayo Kroes Grandstaat staat voor een feestje, is sinds 2010 duidelijk geworden. Uh, de Brit kende vorig jaar zijn grote internationale doorbraak met de singles Break Your Heart en Dynamite. Daarnaast was de zanger ook dit jaar ook te horen op Little Bad Girl van David Guetta, die we straks al horen. Vooral de laatste twee platen zijn vaak te horen geweest in de clubs. In december zal Taiyo met een nieuw album komen, maar naar de zichzelf verwijzende titel Taiyo, de eerste single hiervan is zoals vertrouwd een clubzanger eerste klas. De toepasselijke naam voor de plaat Hangover. Geniet van Tio Cruise featuring Ilo Rida met het nummer Hangover. I Keep keep going going going going going going going going going going going going going going going A little bit wasted. Yeah, yeah, I got a little bit mashed last night. Night. I got a little bit wasted. Yeah, yeah. Wow. If you was quiet till a friend, I got my homie Taya, we can all awesome sip again. Get it in, and again, and again, leave evidence. Waste it so irrelevant. Get kicked to the head, who's selling it? I got a hangover, that's my medicine. Don't mean no fucking sound too intelligent. A little jack can't hurt this colorant. I show up, but I never show up, so let the drips go up, go oh up. Ja, daar waren ze alweer. De, de, drie nieuwe binnenkomers. Allereerst was daar natuurlijk op 9, 39 Rihanna met Do You Want. En natuurlijk op 36 David Giulietta fit, for, featuring Jesse J. met Repeat. En dit wordt, dit wordt ook een grote hit met Tayo Cruz featuring Vlo uh, Ryder met Hangover. Nou, dat is dan voor George van Dam. Want die was gisteravond nog laat op pad. Maar goed, wij gaan vrolijk verder met nummer uh, 32. Lana Del Rey met Videogames. get over here Ja, luisteraars, het is weer tijd uh, voor het weer. En dan gaan we het weer mooi doen. En dat uh, komt als volgt. Vandaag wordt er met een matige zuid tot zuidwestelijke wind zachte maar nog altijd vochtige lucht aangevoerd, waarin de temperatuur oploopt naar waarden van een graad of 10-11. Verder is het wederom bewolkt, nevelig en vanochtend was het natuurlijk ook weer mistig, maar met een beetje geluk zien we in de verre namiddag nog een beetje zon. Het rustige grijze en bewolkte weertype wordt in stand gehouden door een hoger drukgebied boven de Balkan met een kerndruk van 1027 hpa. Vanavond en de komende nacht is het bewolkt en nevelig en later. Wordt het ook weer mistig. Het koelt af naar een graad of 3-4. En er waait matig tot zuid- tot zuidoostelijke wind. En morgen ligt het hoge drukgebied nog altijd boven de balkan. En zorgt bij ons voor een zuid- tot zuidoostelijke aanvoer met van vochtige lucht. We starten de dag dan ook weer grijs met nevel en mist. Maar in de middag is er wellicht ook wat ruimte voor de zon. Het blijft droog en er waait een zwakke tot matige zuid- tot zuidoostelijke wind. De temperatuur stijgt naar maximaal 9 tot 10 graden. En zondag vertel ik niet, want zondag slapen we toch allemaal met z'n allen uit. En dan uh, zien we dan wel weer verder wat de dag ons gaat brengen. Gauw terug naar de Euro Breakdown. En wel naar nummertje 31. Hij komt van 36 en hij staat er nu al drie weken in. En ik voorspel hem, ik heb een persoonlijke voorspelling dat deze nog hoger gaat komen in de Euro Breakdown. Luister en geniet van Nickelback, When We Stand Together. Dat waren alweer de eerste 10 die we hebben gehad. Uh, niet in geheel allemaal gedraaid. Maar ik zal ze nog even voor je opnoemen. Op 40 na 14 weken staat LMFAO featuring Natalia Kees met Champagne Showers. Gevolgd op 39 de nieuwe binnenkomer van Rihanna, Douda One. -do en op 38 Jennifer Lopez van Papi komt van 32 en gaat zakt naar 38. Van 33 naar 37, Elina met Midnight Sun. En op 36 vinden we de tweede nieuwe binnenkomer van David Gietta, featuring Jesse J. met Repeat. Op 35 en komt van 26, Rihanna met Man Down. Op 34, Jason DeLuro met Fight For You. En op 33 de hoogste binnenkomer van deze week is Tayo Cruz, featuring Flo Rida. Op 32 en komt van 39, Lana Del Rey met Video Games. Op 31 komt van 36 en hij stijgt nog maar door Nickelback, When We Stand Together. En op 30, en die komt van 22, dat is dus weer een zakker, Mika El Midi. En op 29 Marlon Rudet met New Age. Ga, dan komen we de top 20 binnen, of de top 30, laat ik het zo maar zeggen. En uh, daar vinden we terug op plaats 28, The Red Hot Chili Peppers, The Monarchy of Roses. Ja, jullie luisterden naar de sterkste stijger de Euro Breakdown. Nog maar twee weken in de lijst en van vorige week binnengekomen op 34. En staat nu al op 24. Avicii met Levels. En daarvoor hoorde je Red Hot Chili Peppers met Monarchy of Roses. Nou, die stond vorige week, die staat er drie weken in. Die staat er, uh, uh, die gaat van 31 naar 28. Dus die stijgt niet zo snel meer. Dus ik denk ook dat daar de lucht een beetje uit is. Maar Avicii voorspel ik hem de komende weken nog erg veel. Stijgers en wellicht dat we die in de top 5 gaan terugzien. Goed, gaan we door naar nummer 28. En daar vinden we terug Lady Gaga met You and I. It's been a long time since it came ...gevoelige plaats en uh, je wordt er bijna stil van Birdie met a Skinny Love. Tijd voor het overzicht van, van, van plaats 30 uh, naar beneden en zo rollen we richting de klok van 4 uur maar ook naar de top 20... Wij vinden daar op plaats 30 vonden we, en die komt van 22, Mika met El Medi. Op 29, Marlon Dead met New Age. En op 28 van 31, Red Hot Chili Peppers, Monarchy of Roses. Op 27, Olly Murr's, Heart Kip The Beat. En op 26, en hij komt van 20, Within Temptation, Shot in the Dark. En op 25 vinden we terug Pixie Lot die komt van 23 All About Tonight. En daarboven op plaats 24 de snelste stijger na twee weken al op plaats 24 Avicii met Levels door naar 23. U u hoorde je haar net of jullie moet ik zeggen Lady Gaga met You and I. En op 22 komt van 25 Birdie met Skinny Love. Tijd voor nummertje 21. Gavin McGraw met Sweeter. de naderende klok van uh, de vier uur. afgelopen uur heb je de drie nieuwe binnenkomers kunnen horen. Waaronder dus Duda Dudawan. David Guetta en versus Jazzes G met repeat. Entire cruise. featuring flow, flow Rida met Hangover. Het eerste uur Euro Breakdown van deze dag zit erop. Maar na de klok van 4 uur zijn we natuurlijk weer bij jullie terug. Met de top 20. En wie zal er, er op één staan? Is het Coldplay? Is het Gauthier? Is het Rihanna? Of is het Jason Derulo? Blijf luisteren. Want ook uh, het tweede uur hebben we nog schitterende muziek voor jullie klaarstaan in deze Euro Breakdown.